Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Oho. Dit is Eva de jong met het NOS journaal. Door de shutdown in Amerika zijn een kleine 400.000 ambtenaren naar huis gestuurd. Ze krijgen niet betaald en ruim 400.000 ambtenaren moeten onbetaald doorwerken... omdat ze bij diensten werken waar het werk niet mag worden neergelegd. Door de shutdown is een kwart van de federale overheidsdiensten in de VS gesloten. De diensten gingen op slot nadat president Trump het niet eens kon worden... met het congres over een nieuwe begroting. Trump wil 5 miljard dollar voor een muur aan de grens met Mexico... Maar de democraten in de Senaat vinden dat bedrag te hoog. In de buurt van Aken zijn vier mensen omgekomen bij een auto-ongeluk. Twee auto's botsten frontaal op elkaar. Een van de auto's werd bestuurd door een beginnend automobilist van 17... onder begeleiding van zijn moeder. In de auto zat ook zijn zus van 16. Hun auto vloog naar de klap in brand. Alle drie kwamen om het leven. In de andere auto overleed een man van 21. Drie andere inzittenden raakten levensgevaarlijk gewond. Het ongeluk gebeurde in Stolberg bij Aken. In een woning in de Arnhem-Zuid is vanochtend een lichaam gevonden. Kort daarna heeft de politie in de buurt een verdachte opgepakt. Volgens de omwonenden woont de verdachte op hetzelfde adres. De politie wil dat niet bevestigen. Volgens Dagblad de Gelderlander heeft de verdachte zijn 12-jarige zoon doodgestoken. Als bischop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam vertrekt... volgt hulpbischop Hendricks hem op. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Het is ongebruikelijk dat van tevoren al een nieuwe bischop wordt aangewezen. Maar bischop Punt heeft om gezondheidsredenen de paus gevraagd... om Hendricks nu al aan te wijzen als opvolger. Dat heeft de paus gedaan. Het gaat al een tijd niet goed met bischop Punt. Hij heeft twee keer een herseninfarct gehad. Het weer, wolkenvelden met plaatselijke bui. Soms breekt de zon even door, het is 8 tot 10 graden... en het waait flink. Vanavond neemt de wind geleidelijk af. Morgen veel bewolking met vooral smiddags veel regen... en vanaf maandag wordt het droog weer en iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Oh. Dit is Kerst met CFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. Op een andere manier geeft deze praat toch weer dat uh, kerstgevoel. Een lekkere gauw oude danceclassie. Ik zal aan het begin van uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag... Jo, de zin van Alex en O'Neill en Criticize. Ja. Ondertussen zit jij even naar de tv te kijken ja, met ik, zie, een ik, ik, zit, ik zit te ik zie kijken dus naar... Request. Zie ik, ja, precies. En, en ik, geen glazen huis meer, maar de Lifeline. Ja, uh, daar zie ik Richard Krajcek uh, staan... Uh, bij het, uh, een, uh, een team van dj's van Eva Koreman en Sander Hoogendoren. En uh, waar ze zijn uh, terechtgekomen, dat kan ik volgens mij ook wel een beetje inschatten. Ik heb het gevoel dat ze daar uh, in Volendam uh, terecht zijn gekomen. En, uh, want zij uh, zijn gestart vanuit Vlieland... en moeten dus uh, de hele afsluitdijk overlopen uh, uh, om uh, naar Utrecht uh, te gaan. Dus, uh, en, uh, dat routeschema had ik een beetje net, uh, net zitten bekijken... van, uh, van, het, uh, van, het, uh, van het tweetal. Uh, en die leggen dus dat inderdaad uh, af in de richting van, uh, van Utrecht. Uh, daar had ik net uh, de route. De route, de route... De kijkers. Als het goed is, moet ik dat ook ergens uh, kunnen, kunnen zien. En uh, ergens kunnen ontwaren. Ja, zie je? Inderdaad, Volendam. En ze staan volgens mij voor het illustre Hotel Spaander. En niet gek ver daar vandaan. Ben ik ook al een aantal keren geweest, dan kom je bij het... Dat was toch dat uh, Hotel van Herman de Blijker, wat hij verbouwd was? Nou, heen, dat weet ik niet. Maar Hotel Spaander is een beetje een, uh, ja, een instituut op, uh, op de dijk in uh, Volendam. Uh, daar, uh, daar staan de oude spullen, daar kan je ja, je maandje eigenlijk uh, in... Uh, ik ben er nooit binnen geweest. Nee, heel, maar, veel, uh, heel veel kunst ook, uh, ja, wat ze ja, daar hebben hangen. Ja, klopt, klopt. En uh, ik zeg nogmaals, op twee straten verder... daar uh, is het uh, Club en Bu Buurthuis De Piers. En daar treden dus... Goeie vrienden, muzikale vrienden van mij op. Zoals Dandelion en Alaska. Dus die, die zitten daar ook in, in de buurt uh, ergens gelegen. Je hebt daar gewoon plekken uh, om te spelen. Hé, hey, wij gaan weer naar Zandvoort. Ja, lijkt, lijkt me een goed plan. Want uh, we hebben natuurlijk straks in dit uh, uur de evenementenagenda. Die moet ik er nog wel even trouwens bij pakken. Want anders dan, uh, wordt het, uh, dan wordt het uh, erg spannend. Uh, ook uh, het interview wat ik uh, had uh, vanmorgen met de burgemeester. Hij was te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Daar ging het meer over de gemeenschap zien en over de, de samenleving op zich. Maar uh, ik heb uh, meer eigenlijk uh, gevraagd over wat hij uh, doet als burgemeester het afgelopen jaar. Ja, eigenlijk uh, de zware onderwerpen die we gehad hebben. Wat meer zware ja. onderwerpen, ja. En uh, hoe hij daar eigenlijk op geanticipeerd heeft. Dus dat uh, ga je straks horen. En uiteraard Joop Fris. Ja, met uh, straks uh, het verloop van de wedstrijd tussen de SV Zandvoort en de SVL. Dat uh, denk ik dat dat staat voor sportvereniging Langbroek. En dat dat is, is helemaal correct. Dat is een geheugen ergens uh, in de buurt van Wijk Duurstede. En het staat uh, 0 tegen 1 uh, bij, uh, bij Rust. En we gaan uh, zo meteen uh, van Joop horen hoe ze uit de kleedkamer zijn gekomen. En of we kans hebben om de wedstrijd toch nog uh, ja, in positieve zin uh, te wijzigen. Nou, één ding wat, uh, wat ik straks in die evenementenagenda kan... Uh, Benoemen is dat er een kids workshop gaat plaatsvinden. En wie eh, zit daarbij? Of wie is daar een van de mensen die daarbij betrokken is? Roy van Buringen. Roy van Buringen. Ja. ja. En die hebben we hier in de studio toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Je okay. moet alles uh, doen om hem een beetje uh, te vriend te houden. Dus uh, vandaar. Hij heeft je een koekje gegeven. Ja, dus, ja, daarom, dus ja, ik moet, ben daar moet ik Daar moet ik tegenprestatie tegenover staan. Doe je helemaal goed. Straks gaan we eerst even naar deze van Climax, naar Jovenes toe. We gaan naar fris voor een doelpunt, Joop. Ja, inderdaad. Net zoals in de eerste helft. Een vierde minuut. Naar het begin weer. Is het helaas 0-2. Een fout achterin. Echt een grote fout. Want achterin ga je gewoon niet pingelen. Je raakt de bal kwijt en dan is een man weg. En uh, daar, uh, Kerkman, had geen uh, weer op het van, uh, van uh, uh, SVL. En ja, soms staat maar 0-2 achter. En ik heb overigens ook nog informatie over het eerste doelpunt. Volgens vriend en vijand stond degene die de scoorde. Twee meter bij de spel. Waarvan achter? Twee meter. En toch uh, goed gekeurd. Ja, inderdaad. Ongelooflijk. Nou, Jopens... Ja, dan is, ja we, we, rot, heel even. Er staan dus... drie arbiters dus van de KNVB, hè. De, de linesmen, de, de assistent assistent-schrijvers zijn knvb uh, schrijvers Officieel dus, en geen klutscheidsmetters. Oké, okay, nou, uh, we hopen toch nog... op een uh, herstel van de We komen straks weer oh. bij je terug, Jop. Dankjewel. Ja, graag. Oké, okay, tot zo. En af en toe heb je dat dan. He. Dan ontdek je een plaat van de, de begintijd van ZFM. En een beetje nog uit de piratentijd, uh, Jaap. En dan uh, ja. draai je hem drie weken achter elkaar. Deze ja, voor <laughs> uh, Climax. In een mens Maar uh, is dit ook een beetje niet het bloed van, uh, van deze omroep? Dat het uh, ooit nog met de drie uh, etenpiratenzenders uh, een beetje samengekomen is. Want ik uh, heb ook een, uh, een, een zender vertegenwoordigd. En er was nog eentje actief. En daar is bijvoorbeeld Kees van Amstel uit voortgekomen. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Dus. En het is gewoon mooi dat wij als pireintjes elkaar <laughs> gevonden hebben. Ja, uiteindelijk is dat allemaal verenigd in één grote lokale zender geweest. En in de jaren, midden jaren negentig zaten al die grootheden bij elkaar. Pim Bergkamp, Rob Harms natuurlijk. Ik zei die gek. En diezelfde Kees van Amstel, toen nog... Toen nog gewoon als uh, radiopresentator... maar tegenwoordig als stand-up uh, comedian uh, bij uh, Comedy Train... en zo af en toe nog wel eens uh, te zien bij Paul... en uh, op uh, de radio bij... Uh, wat is het ook alweer uh, dat uh, Spijkers met Koppen. Dat heeft hij één keer uh, gedaan. Toen was Dolph Jansen gevloerd en wie hebben ze toen gevraagd? Kees. Kijk eens aan. Ja, dat was wel oh. grappig, ja hoe oh, je ineens de Kees van Amstel op de landelijke ja, dus. Voor morgen was uh, Nick Meijer uh, bij Goedemorgen ja, Voort. Ja, en Een mooie gelegenheid voor, uh, voor jou om uh, ook even over een uh, ja, aantal onderwerpen te spreken. Ja, want uh, er waren een aantal dingen die mij, uh, die ik zelf ook nog, uh, waar ik ook zelf nieuwsgierig uh, was. Dus ik denk, nou, dan vraag ik uh, de mannen uh, daarnaar. Uh, wat mij opviel in het nieuws was uh, dat er toch nog het nodige aan hennepkwekerijen... hier in Zandvoort is opgerold. Dus... Daar ging het eerste deel van het gesprek eigenlijk over. Um, terugblikken met uh, burgemeester Meijen. Um, we hebben het meer over het ambt. Want uh, afgelopen uh, ja, vanmorgen was het uh, bij Goedemorgen's Antwoord uh, meer over de samenleving en de gemeenschap zien. Uh, maar goed, uh, het eerste thema wat ik even met uh, de burgemeester uh, wil hebben is het, uh, de wietplantages en de maatregelen die, uh, die een burgemeester daarin uh, moet nemen. Want ja, er waren er uh, wel een aantal die opgerold uh, zijn dit jaar. Jazeker, en dat is maar goed ook. En wat je ziet met uh, de wietplantages en de problematiek is dat het zich langzaam verspreidt over heel Nederland en dus ook over Zandvoort. Mm -hmm. En ik heb niet de illusie dat wij alles kunnen pakken... maar dat wat we zien wordt echt aangepakt. Ja. En dat betekent dat de politie krijgt een melding of wij krijgen een melding. En dan gaat de politie heen, die constateert het, ruimt alles... en vervolgens sluiten wij de woning of het pand voor minimaal drie tot zes maanden. Ja, want ik lees dan ook... Uh... U houdt niet van uh, halve maatregelen. Er wordt meteen, uh, boom, uh, het pand wordt gesloten. D dit beleid staat of valt met de duidelijkheid. En dat komt hard over. Mm -hmm. Dat realiseer ik me. Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil duidelijk zijn. En de pakkans met die plantages is klein. Dus als je iemand hebt, moet je daar gewoon snoeiduidelijk in zijn. En dat slaat onverlet dat ik soms snap dat een eigenaar daar niet van af weet. Mm -hmm. Maar dat is niet het criterium. Het criterium is dat... Als er wietplantages in woningen of bedrijven zijn, sluit je. Want er is er een loop naar zo'n pand. Mm -hmm. Dus een loop die je niet wilt. En het tweede is. Het is gewoon ontzettend gevaarlijk voor de buren. Het brandrisico en dergelijke. Onderschat dat niet. Ja, want dat was ook even mijn, vraag, mijn volgende vraag. Hè? De veiligheid in een woonwijk. Want ja, we hebben ook wat verhalen gehoord van bijvoorbeeld. En dat is even een, een tandje erger met ecstasy-laboratoria. die je gewoon in complete woonwijken. Dat, dat wil je natuurlijk liever niet, niet hebben. Nee, nee dat, dat is. Het is echt uh, nog gevaarlijker. Mm -hmm. Maar onderschat ook niet wat zo'n wietplantage. omdat er namelijk stroom illegaal wordt afgetapt. Dus men kijkt gewoon niet, zijn die leidingen goed. En als je ergens kortsluiting hebt, is de eerste reden voor brand. Mm -hmm. um, en ik heb uh, dit jaar, dat was aan het eind van het jaar. op het kerkplein een, uh, een, een, een woning met daaronder een. er uh, was een frietzaak mm -hmm. gesloten. En die mensen zijn in bezwaar gegaan. want die eigenaar wist daar niet van, zei hij. Nou, dat kan. Maar daar zie je, ik heb net het eerste advies gelezen van de bezwarencommissie. De bezwarencommissie zegt gewoon, dit kan. En de burgemeester past consequent het beleid toe. Dus die zegt, ja, even los van een paar kleine formele punten. Beleid is toegevoerd, toegepast, het mag. En wij zeggen bezwaar ongegrond. En daarmee zie je ook, dat als je dat beleid consequent toepast en goed ordent, dat dat ook stand houdt. Ja, die uh, waar u op doelt, die werd al in de volksmond de Wietplaas genoemd. Ja, yeah, yeah. Nou, dus ik, dat vind ik altijd wel de kracht van onze samenleving. En, en de humor die daarin zit. Want ik had het niet bedacht. Maar toen ik dat hoorde dacht ik echt van... Ah, dit is wel heel goed gewoon, gewoon benoemen en uh, met humor mee omgaan. Maar wel zeggen, daar, er zit een oordeel in van dit kan niet. Helemaal top. Um, wat uh, zou dan uh, in de toekomst uh, nog uh, meer uh, kunnen gebeuren als dit, uh, ja, als dit zich weer voordoet? Um, de, de continueren van het beleid. Dit is een lange ademkwestie. Mm. En waar we nu uh, ook met uh, justitie en politie mee bezig zijn. En de, daar zie je de komende jaren langzaam de effect van. Dat, dat is een soort ondermijningsbeeld. Dat we langzaam gaan kijken. Kunnen we iets eerder in die fase ingrijpen? Je ziet dat de wet langzaam wordt aangepast. Want de wet zegt er moeten planten zijn. Er moet productie zijn. Terwijl ik eerder een, een, een tent ook aan het kerkplein heb gesloten, omdat alles klaar stond. Mm -hmm. Maar we waren net een dag te vroegen. Nou, ja. dat is tanden knarsend. Ja. Dan staat alles, staat productie klaar, maar er is geen plant. En dan mag ik niet sluiten. Ik heb hem wel gesloten, omdat ik dit echt niet uitlegbaar vind, maar dan word ik teruggefloten. Is dat een beetje het bedrijfsrisico wat een burgemeester dan uh, loopt? I ik vind het onverteerbaar dat je dan dat signaal niet kunt geven. Dus dan neem ik het risico dat ik dan word teruggefloten... en dan leg ik het later wel uit. Want sommige dingen kun je niet over je kant laten gaan. Goed. Oké, okay, dat was uh, Jaap Koper in gesprek met uh, Niek Beijer. Zometeen doen we het tweede deel ook. Oké. Okay. Ja, maar ja. eerst om half vier de evenementagenda. Ja, lijkt me verstandig. Maar helemaal goed. mi felicidad Als je dan op dit moment in een uh, zuidelijk land zit... bijvoorbeeld Spanje... Ja, dan kan uh, dit wel eens uh, jouw uh, kerstplaats zijn van uh, dit jaar. José Feliciano. Ik speciaal even voor uh, Albert-Jan. Feliz Navidad. Ja. Het is uh, één minuut voor half vier. Dat betekent dat we eens eventjes uh, gaan koekeloeren in de evenementen... die Zandvoort uh, de komende dagen te bieden heeft. We en gaan dat, eens even een rondje zijn, dorp doen. Ja, dat, dat zijn er nogal wat. Ik moet eerst even de goede uh, flappen van... Uh, de ZFM-pagina even bijpakken. Uh, vanavond uh, is er natuurlijk weer... de traditionele... mag ik eigenlijk wel zeggen... de Zandvoortse sprookwandeling op uh, deze avond. Uh, de Stichting Zandvoortse Vierdaagse... die organiseert dat. En uh, vanaf een uur of vier... dus dat is over een half vier... dan uh, kunnen de kinderen alweer... Uh, aan de slag... om de sprookjesfiguren op te gaan sporen... die tussen het Raadhuisplein... en het Kerkplein zijn te vinden. Uh, Onder andere zijn dat Sneeuwwitje met haar prins... Hans en Grietje, Roodkapje en de Wolf... de grote boezewolf... en Peter Pan en kapitein Haak. Wel trouwens wel heel erg bijzonder, kapitein Haak. Moet ik aan iemand denken hier in Zandvoort. Maar goed, dan zitten daar ook nog... Anna, Elsa en Olaf uit Frozen. Die zitten er ook nog in verstopt. Ook de kerstman en zijn gezin zijn aanwezig... en die zitten voor een heel groot café... in de buurt van het... Kerkplein. Uh, de Protestantse Kerk is een doorlopend programma met poppenkast en muziek, waar vooral ouders met uh, kleine kinderen even naar binnen kunnen gaan. En als uh, kinderen die ook uh, mee willen doen nog uh, iets uh, daarbij willen, willen hebben, dan kan dat, want er is een boekje en dat uh, kost 5 euro en dat boekje is te koop, ergens uh, aan de grote krocht en dan kan je uh, als kind zijn gewoon de handtekeningen ophalen van elk sprookjesfiguur wat je tegenkomt. Dan morgen, want morgen is er ook nog een, een Rotary Santa-run om half vijf. Ja, die gaat heel leuk worden. Ja, als, ik het, als ik het zo even de, de berichten lees, dan is het parcours ongeveer 1,3 kilometer. Je kunt zelf beslissen of je één of twee keer het parcours aflegt... En het gaat niet om de winst, maar zeker wel om de gezelligheid... en de mooie plaatjes die het evenement oplevert. Want de Rotary Zandvoort heeft als goed doel de kinderkunstlijn uitgezocht. Of aangewezen, hoe je het mooi noemen wilt. En daar wordt dus het geld voor opgehaald. Nou, wat is dan de bedoeling? Voor 12,5 euro kan je dus in je Santa-pak... en een bewijsdeelname voor de run ophalen. En dan kan je mee gaan rennen in je kerstoutfit... En ik weet niet hoe je dat uh, wil gaan doen, maar uh, ik vind het toch wel wat voor jou. Nou, dan zie nee. je ook een keer in de kerstpak. Nee, dat is dat toch leuk, een... jaap. jaap. Ja, is niks, niks, niks, niks voor mij. Dus, dus dat uh, en het wordt morgen nog een, een regenachtige dag. Dus, dus ja, ik uh, wens die mensen ontzettend veel, uh, veel sterkte uh, wat, wat dat gaat. Dan is er nog iets uh, in theater de krocht. Dat is ook uh, als het goed is uh, vanavond. Dan moet ik even dit er weer bij pakken, want dat is vanavond. Uh, Mark Endhoven gaat daar van Zonneveld tot Pavarotti uh, ja, vertonen. Een zanger die opvalt door zijn warme en imponerende stemgeluid en veelzijdigheid. Uh, Mark Endhoven volgde zanglessen in pop en klassiek. En in de afgelopen jaren heeft hij een uh, verrassend en uitgebreid repertoire opgebouwd. Zo meldt Theater de Krocht op hun website. En daarin uh, ja, laat Endhoven moeiteloos uh, zijn nationale en internationale popsongs en evergreens uh, horen. En dat is een uniek concert... in een speciale kerstambiance... met speciale optredens... van onder andere het Zandvoorts Vrouwenkoor... en zangeres Mireia. Een meet and greet. En dan heb ik nog iets. want uh, ik had nog iets. Er is nog een kidsworkshop... komende week. Dat heb ik wel al gezegd net. <lacht> uh, op 28 december en 2, 3 en 4 januari... worden in pluspunt door verschillende leeftijdsgroepen... workshops georganiseerd. Een groep uit de... of een greep uit die workshops zijn... En Coastic art, danceworks, theater, 3D, schilderen, maak je eigen wensbord... een DJ-cursus, droomvanger, creaties, nou, te veel om opgenomen. Uh, de kinderen kunnen zelf deelnemen in de leeftijdsgroepen uh, 4 tot en met 6 jaar... 7 tot en met 11 jaar of 12 tot en met 15 jaar aanmelden kan. En dat kan je dan doen bij wwwoner dancenl of de Facebook boekpagina van On Air Dance en anders kun je gewoon ook even bellen. Dat is 06 36 44 29 09 en mailen info apenstaartje dancenl nou, er is weer uh, voldoende te doen. Ik nou, denk het wel. Wordt weer gezellig. Ik kan Allegri nog tot vijf uh, uur in het centrum. We zijn er ook. En we zijn gewoon helemaal klaar uh, voor de kerst. Zandvoort is er klaar voor. Ik hoop uh, dat jij dat ook bent. Ja. Wij zijn het in ieder geval wel uh, bij ZFM. Uh, met uh, Alleen Door jou. It's bij Esco. It's Oh, oh. Is deze week de hoogste notering uh, nieuwkomer in de top 40. Deze van uh, Famke Louise en uh, Ronnie Flex. En alleen door jou. We gaan weer naar de fris toe. De wedstrijd van vandaag sv Salvo tegen SVL. Het ging er niet zo best. Stonden 0-2 achter. Is daar verandering in gekomen, Joop? Ja? Nee, ja, voor jou, ja, moet mij hoor. Wij, nee, Rob, toen had ik je wel gebeld. Dat weet je. Nee, het is nog steeds 0-2 en Zandvoort uh, uh, probeert met alles nog wat te doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, SVL in die tweede helft een stuk beter voetbalt uh, dan in die eerste helft. Ze spelen nu tegen de wind in. Sandford dus met de wind mee. Zandvoort uh, heeft wat kleine kansen gehad. En met name Bertater, die, die kwam op uh, de achterlijn, passeerde nog een man en probeerde binnen door te doen. Maar ja, als hij dan breed ligt, hangt hij dan wel. Maar goed, dat, hij kiest dan om zelf te gaan. Dat ging dus niet. En... Uh, ook Zandvoort uh, heeft geluk gehad aan de andere kant... waar een hele grote kant was voor de tegenstanders. Maar voorlopig 1-0-2 en uh, ik zie Zandvoort uh, heel erg niet winnen van deze ploeg. Het is een hele goede ploeg. en uh, ja, Het is een eerste klasse. Houd daar rekening mee. Zandvoort is nog, niet, niet, nog lang niet daar... en uh, probeert het wel. En uh, wil het ook wel pro proberen te komen... maar het gaat volgens mij niet lukken. Tuur, uh, zie ik Jesse te haan lopen. Uh, te lang lopen met de bal en die is hij nu kwijt. Nu gaat uh, veel een aanval... Wordt daar goed verdedigd door uh, Daniel Keershoff. En eh, dat toch nog door, door nummer 3 van SCL. Uh, van, uh, en die stopt af, wordt ook afgestopt door Keershoff... Die uh, en, uh, echt uh, goed aan het uh, verdedigen is. Brian Lammers probeert die bal door te koppen. Wordt teruggebracht uh, in het spel door SCL. Uh, en die gaan niet aanvallen. Op de 11e stand En dus Lammers die daar die bal gaan afpakken. En eh, wat kan hij daar iets mee doen? Lammers nou, met zijn snelheid. ...probeer probeert de mensen van recht van breed op. Uh, Duitse berg, berg naar Vertoot, die gaat het 16 meter gebied in. En als het dat probeert, dan gaat hij dan inderdaad komen. En je kapt hem op zijn rechterbeen. En dan kan hij niet, nee, je moet hem eruit liggen. En nu je berg. Berg. En naar de andere kant. naar Budwater. Water neemt die boven makkelijk aan. Dan gaat hij uiteraard de man je En dan gaat hij natuurlijk weer halen. En dat is een schitterend schot. Echt. Een heel vlammend schot. Prachtig. Maar goed verwerkt door de keeper van uh, FPL. En dat is dan even kijken hoe de man heet. Want dat hebben wij tegenwoordig. Paul Emmons. Die stopt die bal prachtig. En dat is koppelbaar koppelbal. Een van dezelfde vertoet. Die uh, recht, uh, nou ja, recht uh, tegen de keeper. Net over de lat uh, kop En daarom mag uh, Emmons die bal vanaf de 5 meter lijn in brengen. We spelen in de, de 78e minuut. Het is nog, nog dus 12 minuten te gaan. Ik zeg 17 minuten te gaan. Ja, uh, ja het is... Uh, het wordt moeilijk denk ik. Het is, uh, als Zandvoort de gauw nog eentje schoort, heb je nog kans. Maar dan moet het wel heel snel gebeuren. Zoals we probeert in ieder geval. Ah, het water, komt er tussendoor. Goede steenpaas zeggen. Een goede paardgelegd. Ja, dat is een loopt. Dat is een schitterend doelpunt. Ja, want als je het erover hebt. Ja, echt als je het erover hebt, prachtige paas van een, een steefpaas van, uh, van berg water is te snel voor de verdediger. Die gaat naar de achterlijn, legt de bal breed over Vetoet. en die hangt. En er werd nog geprotesteerd vanuit uh, SVL, uh, want het zou buiten buitenstel geweest zijn. Maar het is uh, niet het geval dat de bal werd teruggeplaatst. Dus is het een doelpunt van Vetoet 1-2 en nu hebben we nog een kans. Graag tot straks. Oké, okay, dankjewel Joop. En inderdaad weer enige kans voor SV alvoort. Daar houden we van zo vlak voor de kerstdagen.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 Volgens mij is dat voor uh, deze beide heren nog steeds Zandvoort, hè? Ja, Ellen en uh, Den Clark hoor je En Going Back for Christmas. Clark, dus. zeker. Ja, en Ellen ook, hoor. Is dat zo? Die heeft hier ook jaren gewoond. Ja, dat, dat zeker. Ja. Maar Den Clark's zijn vader, woont, woont nog steeds in Zandvoort. Kijk, dat bedoel ik. Dus een goede kerstplaat van hun. De going back for Christmas. Nou, we gaan uh, nog een uh, plaatje draaien en dan uh, gaan we zo meteen weer... Uh... Aha. Aha. aha. Aha. Ja, <laughs> inderdaad. <laughs> ja. Het is aha. Het is echt waar. En ja, dadelijk komen we weer bij je terug. Ja, de evenementenagenda, je, je, je meldde hem net. En uh, heel veel te doen en straks de sprookjeswandeling. En toen je het over Roodkapje had, uh, dacht ik meteen aan die plaats. Roodkapje, waar ga je heen? Naar Oma. Weet <laughs> je wel? Ken je hem nog? Laten ja, we die maar niet draaien, nee, want die is wel heel erg fout. Ja, die is heel fout. Ik ga hem ook zeker niet opzoeken. Wel deze inderdaad van Aha en Take On Me. Talking. Deze was uh, veel te makkelijk voor Raadje Plaatje, hè, Ja, Raadje Plaatje? Ja, Raadje Plaatje. Ik heb uh, nog met uh, collega Anders Sanderbergen... Uh, ook wel eens menig popquiz gespeeld. Dus, uh, oh, is dit uh, weer een beetje het ja, van, het van, van de, de top 2000? Ja, uh -huh. reclame weet je Krijgen wel. Krijgen de turtles? Ja, heel goed. I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold her tight. We gaan naar uh, Jap Fressen op Duitsjesveld. Jap, het doelpunt. Ja, 84e minuut. 10 meter buiten De vrije trap voor Zandvoort. Budwater in één keer. Snoeihard. Kieper gaat de GVW op 2-2. En zoals ik al zei, we hebben nog een kans. Dankjewel.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 Tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? En in een keer wordt deze gauw houden van de turtles weer bekend. Dankzij de kerstreclame van uh, Aha, die firma. Ja, ja, ja, ja. Je hoort dus met Happy Together... Zijn zei we ook een beetje happy daar op het uh, veld, uh, Jaap. Gaat het goed? Het gaat toch goed, ja. Het is 2-2, het is op dit moment stil. We spelen in de negentigste minuut voor een blessurebehandeling van een speler van uh, SGL. En dat is dan de linksbuiten en dat is meneer Koen van Dijk. Die uh, verstapte zich, denk ik. Ja, zo te zien wel. Er was geen zandvoorts bij in de buurt in ieder geval. Dus uh, ja, dat zal iets geweest zijn. Uh, Zandvoer uh, ja, probeert natuurlijk alsnog die wensie weg te halen, want dat kon ik bij de laatste 32 van de, de, deze de strictmaker competitie. En daarvoor wordt later voor gelood. Ja kijk, gaat Standroor niet door, dan is die motor voor mij helemaal het, er gaat geen zin op. Dan weet ik vast, dan ga ik er niet naartoe, want ik heb het koud genoeg hier. En, uh, ja, en daar gaat het spel weer beginnen. Standroom uh, kreeg die bal terug van, uh, van SWL. En dan gaat een hele diepe bal vanuit zijn berg. Is dus is uitstekend gespeeld. Bidwater, bitwater. Met, met één man tegenover zich. Die gaat er langs. Hij gaat 6 meter binnen de uit. En die keeper net tussen zijn been Kan die bal weghalen? Prachtig een schot weer vaten, Die echt zijn gram wil halen. En die probeert die, die paar dingen die hij niet goed heeft gedaan. Dat ik het zo zeggen, om recht te zetten. Maar nu is uh, SVL weer weg. Verzand gezien de linkerkant van het veld. Jesse de Haan. Die is erbij. Wordt ik ben in haar uh, breed gelegd. Gaat 6 meter gebied in. Maar goed verdedigd aan verzand Middelland, nee naar nou, Even kijken, uh, rogoskopen denk ik dat het is zo te zien. Met water. Water, diepe bal, diepe bal. De keeper staat even voor zijn doel, maar gaat de meter joh 4 over het doel heen. Door <coughs> goed gezien van water. Maar de bal was te hard, hij heeft te veel wind mee denk ik ook. En ging dus hoog over het doel heen. Ja, overigens weet ik niet wat er gaat gebeuren als er de 2-2 stand blijft. Dat kan ik misschien nou wel even informeren. Ja, want ik wilde het net aan je vragen, inderdaad als er, Joop. Als er 2-2 blijft, dat gaan we dan doen. Verlengen? Niet niet verlengen? Het oh, is de vraag of verlengen of niet. Maar de, de, bike. de keeper is een beetje de weg kwijt en die probeert die bal heel veel weg te tappen. Maar is waarschijnlijk niet gewend aan zoveel wind. En die bal gaat over de zijlijn van Zandvoort. Yes, gedaan. Kan hem meenemen. Nee, sluit hem terug naar Koper. Diepe bal op Rijen Lammers. Die daar, maar die gaat net onder de bal door. Erg jammer, want hij was los van zijn tegenstander. En de keeper kon op dat moment niet bij. Wel de keeper van SQL nu. Terre bal. Dit belt goed geraakt. En daar komt uh, Zandvoort. Uh, een hele slimme bal van uh, Rico van de Berg. Die krijgt hem weer teruggespeeld van Daan Kerkman. Zandvoort kan gaan bouwen. Uh, uh, Bergbelenkamp. naar uh, Nijsselberg. Berg naar het water. Water aan de zijkant gaat weer ja, Hij gaat de rust beginnen. Hij gaat naar die achterlijn toe. We gaan, hij moet afkappen. En, maar hij houdt het al nog steeds beter. Een, een klein hoofdpuntje. Dat is een overtreding geplacht door de schuifzetten. Ik vond het persoonlijk als niet. Of weer twee meter met mij vandaan ongeveer. Maar het vlag ging omhoog het signaal wordt overgenomen door de scheidsretten. En Sansen krijgt de vrije schop een metertje of 6, 7 vanaf de achterlijn en uh, uh, dan meer naar de zijlijn toe. Water gaat het zelf doen? Natuurlijk, vanaf de rechterkant met de linkerbeen, dat is natuurlijk de Kijk, ik vind dat hij wel een beetje dichtbij staat. Ja, hij moet naar achter toe van de scheidsretten. Ja, inderdaad. Stevens Anders en erg dichtbij, water. Gaat hij in één keer? Wat gaat hij doen? Je weet het nooit ligt hem. breed op Luisterberg. Berg met rand de 6 meter. Gaat door het 6 meter gebied in. Gaat uithalen. En dat, oh, dat wordt daar goed gestopt door een verdediger van. En dat is de overtraining van Salim doet. Ja, Salim die maakt een overtraining op het uh, verdediger van uh, SVL in het 16 meter gebied. Stijzetten zag het goed. En SVL mag die gewoon gaan delen. Het ja, buurt nog wel even, uh, ondertussen gaat de klok op 90 er zal iets bijgetrokken worden, denk ik, want er is nogal wat uh, blessurebehandelingen zijn er geweest. Met name dan van SVL, het heeft volgens mij nog geen blessure gezien. En, uh, dat gaat er, hij klaart nu voor het einde van de wedstrijd en wat gaat er nu gebeuren, vraag ik mij af. Dat is afwachten. Er wordt dus niet veel bijgetrokken. De, de cijfers komen bij elkaar. Het zal natuurlijk wel een protocol zijn. Soms de spelers blijven op het veld. Gaan ze allemaal naar hun eigen duk uit toe, maar er wordt dus nog niet weggegaan. En ik ben benieuwd wat we gaan doen. Zo wordt het uh, 11 meters, Ofwel penalties of wordt het verlengd. Vijf minuten. Ik heb geen flauw idee. Ik, ben, ik heb ook eigenlijk te vragen wat, wat er aan de hand is bij een gelijkspel. Dus is een beetje fout voor mij uiteraard. Maar ik stel voor dat we straks even terug komen, Rob dat ik uh, weer bel als we weer verder gaan. Oké, okay, Joop. Uh, aan het begin van het uh, derde uur... dan nemen we je weer mee in de uitzending. Prima. Goed, man. Tot zometeen. Tot zo. Inderdaad, uh, de stand uh, bij het einde van de wedstrijd. 2 tegen 2. En wat er gaat gebeuren verder met de wedstrijd... horen we straks in het derde laatste uur van Stanford op zaterdag. Uiteraard met Joop Fres, die daar bij de wedstrijd aanwezig is. En nog veel en veel meer. On, check it out. Seems like yesterday we used to rock the show.